Goedenavond. Ik ga hier maar staan, want daar is het een beetje donker. Laat het licht zijn, is het thema. Dus ik denk, laat ik maar in het licht gaan staan. Hey, goedenavond. Het is zo fantastisch om zoveel mensen hier vanavond te zien. Ook zoveel nieuwe gezichten. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben uh, Martijn Rutgers. Ik ben, sinds 1 oktober ben ik hier de uh, nieuwe voorgaar. Hey, ik heb een vraagje voor jullie. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat het echt helemaal pikken donker was om je heen? Dat je echt geen hand voor ogen kon zien? En dat je zelf even niet meer wist, zelfs even niet meer wist waar je was? Kan je, je nog een keer herinneren? En kan je je ook nog herinneren hoe dat voelde? Ik kan me nog één keer heel goed herinneren. Ik was toen een jongetje van zeven jaar en ik ging... Uh, heel stoer, vond ik, ging ik bij mijn oma en tante logeren. En het was ontzettend leuk. Alleen ik werd op een gegeven moment midden in de nacht wakker. En het was echt pikken donker in die kamer. Ik kon geen hand voor ogen zien. Ik kon niks zien. En ik heb echt minutenlang heb ik geprobeerd het lichtknopje te vinden. Tastend langs de muur. En voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid. Wat was ik bang en wat voelde ik me alleen. En wat was ik opgelucht toen ik eindelijk dat lichtknopje voelde en het licht aanleed. En de laatste keer dat ik duister om me heen ervoer was twee weken geleden. Ik, uh, ik werk af en toe dus hier in Oase en ik, ik woon in Nieuw Sloten. Dus ik, ik fiets altijd langs de Slotenplas terug naar huis. En... Die avond hadden ze op de even manier in het slotenpark niet de lantaarns aangedaan. Dus ik wil het slotenpark doorfietsen en op, de, op een gegeven moment merk ik dat het gewoon pikkedonk is om me heen en ik fiets zo de bosjes in. En op dat moment voelde ik weer eventjes iets van wat ik voelde toen ik zeven jaar oud was, daar in die pikkedonken kamer: duister, afwezigheid van licht. Geeft ons angst, verwarring, maakt ons onzeker. Maar weet je, het is niet alleen dat we in donkere dagen leven omdat het nu winter is, omdat we net de korte dag hebben gehad, het zijn korte dagen, lange nachten. Nee, ik denk dat we ook in donkere dagen leven door wat er allemaal in de wereld gebeurt. En je hoeft maar op te scrollen om te zien hoe ongelooflijk veel leed en ellende er is in onze wereld. Hoe duister onze wereld is. He, Aleppo, Berlijn, oorlog, terrorisme. Steeds meer mensen in onze samenleving die worstelen met onderling wantrouwen en angst. En depressie en gebroken relaties en eenzaamheid. En ziekte en armoede. En wat is het woord van het jaar? Weet iemand dat? Treitervlogger. Nou, dat zegt, genoeg, dat zegt genoeg, toch? Het woord van het jaar, treitervlogger. vlogger. En of we nu vanavond hier zijn en we geloven of we geloven niet, ik denk dat we het allemaal met z'n allen erover eens zijn, dat deze wereld wel wat meer licht zou kunnen gebruiken. En dat we allemaal diep van binnen verlangen naar meer licht in ons eigen leven en meer licht in deze wereld. Meer vrede. Meer liefde. En dat is nou precies de reden waarom ik zo enthousiast word van het kerstverhaal. Want het kerstverhaal is het verhaal bij uitstek. Het ultieme verhaal wat ons vertelt over licht wat in de duisternis kwam. En weet je, het is een verhaal wat zo bijzonder is dat jij en ik het nooit hadden kunnen verzinnen. Want het is niet het verhaal... Wat zoveel mensen geloven over God. Dat, dat God kil en afstandelijk en onverschillig vanuit de hemel naar onze aarde kijkt en ons maar een beetje aan ons lot overlaat. Terwijl we ronddwalen in de duisternis. En dat is het verhaal wat heel veel mensen over God geloven. En daarom geloven ze niet in God. Nou, laat ik zeggen, dat is ook niet de God waar ik in geloof. De kerstverhaal vertelt namelijk een heel ander verhaal. Het verhaal van een God die zo ongelooflijk veel van ons houdt en zo begaan is met deze wereld dat hij er juist verkoos om onze Duitsers binnen te komen als een mens. Dat vertelt dus het, het, het kerstverhaal dat die almachtige God van hemel en aarde, dat hij hier verkoos om geboren te worden als een klein hulploos babytje. Niet bij de grote machthebbers, bij keizers en prinsen en prinsessen, maar bij een eenvoudig Joods tienermeisje. In een nietszeggend plaatsje in de uithoek van het Romeinse Rijk. En opnieuw niet bij de grote machthebbers. Niet in een paleis, maar in een vieze oude stal. En waarom? Omdat er geen plek voor ze was, ze waren op dat moment dakloos. De zoon van God was dakloos. En wie hoorde het eerst van zijn geboorte en wie kwamen hem als eerste opzoeken opnieuw? Niet de keizers en de prinsen en prinsessen, maar een paar ruwe naar schapen stinkende herders. Zij hoorden als eerste en zij kwamen die zoon van God als eerste opzoeken. En toen hij eenmaal geboren was, nou je zou denken de hele wereld zou uitlopen en de zoon van God omarmen. Was het maar waar. De enige die naar hem omzag en dat naar hem op zoek was, was Herodes. En waarom? Omdat hij Jezus wilde ombrengen. En daarom moesten Jezus en zijn ouders vluchten. De zoon van God was een vluchteling. Al net toen hij geboren was. Weet je, als ik, als ik God was en ik wou mezelf bekend maken, laten zien aan de wereld, dan had ik nooit deze manier gekozen. Misschien kun je dat liedje nog herinneren van een aantal jaar geleden. Een liedje door de zangeres Joan Osborne. En daarin zingt ze: What if God was one of us? Ken je dat liedje nog? En in dat liedje vraagt Joan Osborne zich af. Hoe het zou zijn. En hoe God eruit zou zien. Als die een van ons mensen zou. Nou dat is dus het bijzondere van het kerstverhaal. Dat in de persoon van Jezus God. één van ons mensen werd. En op een manier die wij nooit en ten nimmer voor mogelijk hadden gehouden. Juist. Van mij in de duisternis. Om ons te laten zien. Hoe hij met ons begaan is. Juist om te laten zien dat Hij het licht in onze duisternis wil zijn. Weet je, keer op keer, niet alleen als Jezus net geboren is, maar door heel de Bijbel heen, wordt Jezus het licht van de wereld genoemd. In het evangelie van Johannes, een van de boeken van de Bijbel, die over Jezus geschreven is, staat bijvoorbeeld het volgende. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Gods zoon is het ware licht. Dat schijnt voor alle mensen. En een paar hoofdstukken verder in datzelfde evangelie van Johannes. Zegt Jezus ook over zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. Weet je als je het evangelie of de vier evangelie nog nooit gelezen hebt. Dan, dan moedig ik je aan om dat te doen. En mocht je zelf geen Bijbel hebben, we hebben bij de uitgang hebben een tafel staan met een stapeltje Lucas Evangelie. En je kunt er gewoon gratis een meenemen. En ik moedig je aan om dat Evangelie te lezen. En waarom? Om als je dat Evangelie leest, dan zul je zien hoe Jezus dan het licht van de wereld was. Hoe hij blijdschap bracht waar verdriet was. Genezing waar ziekte was. Bevrijding waar verslaving was. Vergeving waar schuld was. Hoop waar wanhoop was. Liefde waar haat was. Vrede waar strijd was. En vriendschap waar eenzaamheid was. Weet je, overal waar Jezus kwam, bracht hij licht in de duisternis. En uiteindelijk deed hij dat op een ultieme manier: door voor ons te sterven, zijn leven voor ons op te offeren. En waarom? Omdat hij wist dat de grootste duisternis in ons eigen hart is. En Jezus koos ervoor om die duisternis in de wereld en in ons eigen hart op zichzelf te nemen aan het kruis. En hij werd erdoor verpletterd. En op dat moment was het wettelijk duister, midden op de dag. En heel de schepping hield zijn adem in. En ik denk dat alle... Machten van de duisternis dachten dat ze nu eens en voor altijd de overwinning hadden behaald op het licht. Maar toen, na drie dagen, stond Jezus op uit de kant En werd Hij het licht wat de duisternis overwon. En weet je, ik kan me voorstellen dat je, dat je op dit moment denkt: ja, het klinkt allemaal heel mooi. En ik heb het wel eens eerder gehoord, maar eerlijk gezegd zie ik niet zoveel van dat licht in de wereld. Als ik op dit moment naar de wereld kijk, dan zie ik vooral heel veel duisternis. Waar is dan dat licht van Jezus in de wereld? Nou, ik denk dat als we alle eerlijk zijn, dat we ons allemaal wel die vraag stellen. Als we horen over weer een aanslag. Als we horen over weer een oorlog. Als we zelf door hele moeilijke tijden heen gaan. Of we weten mensen die door ontzettend moeilijke tijden heen gaan. Waar is dat licht? En voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar dit vers. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. Maar hier houdt het vers niet op. Want vervolgens zegt Jezus dit... In hetzelfde vers, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Weet je, de Bijbel vertelt ons dat Jezus na zijn dood en opstanding terugging naar de Vader. En inderdaad is Jezus dus zelf niet meer lichamelijk aanwezig op aarde. Maar dat betekent dus absoluut niet dat zijn licht verdwenen is hier op aarde. Want zoals Jezus in dit vers zegt. Hij wil nog steeds zijn licht geven aan een ieder die hem volgt. Aan een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt. Een ieder die zegt, Heer, ik wil met u leven en ik wil als u leven. Aan die persoon geeft Jezus zijn licht. Vrienden, Jezus is niet dood, Hij leeft. En Hij wil niets liever dan met ons leven. En als wij ons hart voor Hem openen, dan komt Hij met zijn licht in ons hart. Met zijn geest, met zijn leven. En dan mogen we met Hem leven. En dan mogen we er zeker van zijn dat Hij is. Dat hij ons nooit zal verlaten. Dat we nooit in die duisternis hoeven te leven. En dat betekent niet dat we niet door moeilijke tijden heen zullen gaan. Absoluut niet. Maar wel dat in die moeilijke tijden, door die moeilijke periode heen, we weten dat Jezus bij ons is. En dat zijn licht bij ons is. Zijn kracht, zijn troost en liefde en vrede. Dus opnieuw, als je je afvraagt, waar is dan dat licht van Jezus in de wereld? Dan is het antwoord, dat licht is in het leven van zijn volgelingen. En door ons, zijn volgelingen, wil Jezus zijn licht aan de wereld laten zien. Wil Hij steeds meer van zijn licht aan de wereld laten zien. En de wereld steeds lichter maken. En daarom zegt Jezus niet alleen, ik ben het licht van de wereld... Maar zegt hij ook in Matthäus 5, vers 14: Jullie zijn het licht van de wereld. Wacht even, hoe kan dat nou? Jezus zegt net over zichzelf: ik ben het licht van de wereld. En nu zegt hij: jullie zijn het licht van de wereld. Wat is het nou? Is hij het licht, of zijn wij het licht? Nou, ik denk allebei. Jezus kwam als het licht van de wereld in de wereld. Om ons te bevrijden van duisternis. Om zijn licht in ons hart te schijnen. Maar nu wil Hij zijn licht door ons heen schijnen in de wereld. Als wij Jezus volgen, mogen we zijn licht schijnen. Ieder op onze eigen plek. En weet je, elke keer als we iemand lief hebben in de naam van Jezus... Elke keer als we iemand vergeven, elke keer als we iemand bemoedigen, elke keer als we voor iemand bidden, elke keer als we iemand het goede nieuws van Jezus vertellen, dan schijnen we iets van zijn licht in de wereld. En het is alsof er steeds meer lichtjes dan aangaan in de wereld, de wereld steeds lichter wordt. Tot de dag... Dat Jezus terug zal komen. Naar deze wereld. En hij alle duisternis weg zal doen. En alles licht zal zijn. Want weet je, dat vind ik het bijzonder van kerst. We vieren niet alleen dat Jezus gekomen is. Maar we zien er ook naar uit dat Jezus terug zal komen naar deze wereld. En weet je, in het boek Openbaringen, dat is het laatste boek van de Bijbel. Krijgen we een tipje van de sluier hoe dat eruit zal zien. Oh. Matthijs, help me. Openbaring. Kun je even... Doet het niet? Nou, dan lees ik het. Openbaring. Daar staat dit. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep. Gods woonplaats zal onder de mensen zijn. En Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zei, zat, zei, ik maak alles nieuw. Vrienden, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar als ik dit lees, als ik dit hoor, dan word ik zo blij. Dan krijg ik zo ongelooflijk veel hoop. Te weten dat terreur niet het laatste woord heeft. Oorlog niet het laatste woord heeft. Ziekte niet. Verslaving niet. Depressie niet. Gebroken relaties niet. Eenzaamheid niet. Waarom? Omdat het licht van de wereld gekomen is en terug zal komen. En in de tussentijd... Mogen we met die hoop in ons achterhoofd, mogen we zijn licht laten schijnen in deze wereld. Als kleine lichtgevende pijltjes vooruitwijzend naar die nieuwe wereld die zal komen. Een wereld zonder duisternis. Een wereld vol licht. Weet je wat het mooie is van licht? Waar licht komt, wordt het vanzelf ...minder donker. Hoe donker het op die duistere plek ook is... ...als er licht komt, moet het duister wijken. kan niet anders. En weet je, het bijzondere van licht is ook... ...dit lichtje hoeft niet hard zijn best te doen om te schijnen. Zo van, oh, ik moet schijnen, ik moet harder schijnen. Nee, dit lichtje schijnt. Omdat het daarvoor gemaakt is. Het enige wat nodig is voor dit lichtje is om aangestoken te worden. En zo is het ook bij ons. Ook wij zijn door God gemaakt en bedoeld om zijn licht te schijnen. Maar ook wij moeten eerst aangestoken worden. Door het licht van de wereld. Door het licht van Jezus. En de vraag die we ons allemaal kunnen, kunnen stellen deze kerst is, ben ik al aangestoken door het licht van Jezus? Of moet ik misschien weer opnieuw aangestoken worden? Omdat dat licht gedoofd is in mijn leven. Als jij ernaar haar verlangt om voor het eerst in je leven of misschien opnieuw aangestoken te worden door dat licht, dan wil ik graag om een kopje warm chocolademelk na afloop met je praten. En misschien is de Alpha cursus wel iets voor jou. De cursus waar Ferhan het net over had. Bij uitstek een cursus waar je samen op een, op een ongedwongen manier kijkt naar wie Jezus nu eigenlijk is. En wat Hij in ons leven kan en wil doen. En weet je, als je wil, en ik moedig je aan, neem straks zo'n lichtje mee. Neem zo'n potje mee. En er zijn vast mensen in jouw leven die wat meer licht kunnen gebruiken. En geef ze dat licht cadeau. En misschien wil je er zelfs wel iets bij zeggen. Over Jezus die het licht van de wereld is. En we hebben straks buiten de zaal, hebben we op staandtafels, hebben we allemaal markers liggen. En misschien kun je er zelfs een mooie kerstboodschap opschrijven. En misschien wil je dat potje juist voor jezelf houden. Als een aandenken... Van Jezus, het licht van de wereld. En het licht wat hij in jouw leven wil zijn. Laat het licht zijn. Laat Jezus ons licht zijn. En daar we ook samen verbinden. Lieve Jezus, ik dank u dat u naar deze wereld bent gekomen, dat u geboren bent als een van ons, als het licht van de wereld, dat u in de duisternis gekomen bent om de duisternis te overwinnen. Heer, u weet hoe we hier zitten, waar we doorheen gaan in ons leven en u weet ook precies wat we nodig hebben. En daarom bid ik voor elk van ons dat u komt met uw licht in ons leven, in onze duisternis. Je helpt ons om u te volgen en om meer licht te brengen in deze wereld, uw achternaam. Vul ons opnieuw met uw licht. Laat het licht zijn in de duisternis. In Jezus